10 uur, het los Journaal, door Megens. In Eindhoven zijn 19 inzittenden van een bus gewond geraakt... bij een botsing met een vrachtwagen. Eén van hen is zwaar gewond, met anderen zijn de verwondingen minder ernstig. De botsing tussen de vrachtwagen en de lijnbus was even na half tien... op de Torenallee in Eindhoven. De oorzaak is volgens de politie nog onduidelijk. Philips gaat wereldwijd nog eens 2200 banen schrappen. De elektronica-concern wil zo 300 miljoen euro extra besparen. De klappen vallen met name bij de Medische Divisie en bij Licht. Economieredacteur Merel Stikkelorem. Hoeveel banen in Nederland worden geschrapt, dat kan Philips nog niet zeggen. Vorig jaar kondigde het bedrijf natuurlijk al een hele grote reorganisatie aan... van 4.500 ontslagen... Tijdens de reorganisatie ontdekte Philips eigenlijk nog meer mogelijkheden om het bedrijf efficiënter te maken. Om nog meer kosten te besparen. En vandaar dat ze nu dus die extra ontslagen hebben aangekondigd. En op die manier moet Philips ook beter bestand zijn tegen de economische crisis. Vakbond FNV-bondgenoten spreekt van een ordinaire vorm van aandeelhouderskapitalisme. Volgens de bond moeten er extra spierballen worden getoond op een analistenconferentie vandaag in Londen. Het Duitse Constitutionele Hof neemt morgen gewoon het langverwachte besluit over het Europees Noodfonds ESM. De eurosceptische Duitse politicus Gauweiler had aangedrongen op uitstel, maar dat verzoek is afgewezen. Het Hof moet beslissen of de Duitse grondwet een noodfonds voor Eurolanden met grote financiële problemen toestaat. De zaak vertraagt de invoering van het ESM al maanden. Uitstel had kunnen leiden tot nieuwe onzekerheid op de financiële markten. De gemeente Ouderkerk in Zuid-Holland heeft de laatste plekken op twee oude dorpsbegraafplaatsen verloot. Gisteravond konden inwoners zich inschrijven voor een plekje op het kerkhof in Ouderkerk aan de IJssel of Gouderak. Er zijn nog 30 graven vrij, maar de belangstelling is veel groter. De mensen die geen graf toegewezen hebben gekregen op de oude begraafplaatsen komen op een reservelijst te staan. Deze zomer is ook een nieuwe begraafplaats in, be in gebruik genomen in Ouderkerk. China heeft twee patrouilleschepen naar een eilandengroep in de Oost-Chinese zee gestuurd. De Chinezen doen dat omdat Japan de eilanden gaat kopen van de particuliere eigenaren. Hoeveel Japan moet betalen is officieel niet bekend. Maar volgens Japanse media gaat het om ruim 20 miljoen euro. China is furieus. Premier Jiabao zei gisteren al dat China nooit zal toestaan dat Japan de eilanden koopt. China en Japan maken al tientallen jaren ruzie over de eilandengroep... die onder Japans bestuur staat. De eilanden zijn rijk aan delfstoffen. In Afghanistan is de Amerikaanse luchtmachtbasis Bagram... getroffen door een raketaanval. Er zijn volgens de eerste berichten drie doden, al een Afghanen. Ook zijn er naar verluidt verschillende gewonden. Er werden vijf raketten op de basis afgevuurd, waardoor er brand ontstond. Door het vuur zou een Chinook-helikopter zijn verwoest. Het weer vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg en klaart het vanuit het westen op. Bij een matige en in de kustgebieden krachtige westenwind ligt de temperatuur rond 20 graden. Vanavond en vannacht wat buien, vooral aan de kust. Morgen dan wordt het 16 tot 18 graden dan is het wisselend bewolkt met kans op buien. Awb Verkeersinformatie, alles bij elkaar, nog 25 kilometer file. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Marhezen, drie kilometer na het ongeluk... De rijstroken daar zijn wel weer vrij. Na een ongeluk op de A15 van Europort naar Rotterdam bij Hoogvliet 3 kilometer. Daar zijn nog drie rijstroken afgesloten. En op de N11 Bodegraven richting Leiden voor de aansluiting met de A4 drie kilometer na een ongeluk. Maar ook daar zijn de rijstroken weer open.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 Sven Kokkelman. De FNV mengt zich in de verkiezingsstrijd. Print je eigen wapen op een 3D-printer. Maar Stichtenaren zijn de overlast van de handel in softdrugs op straat... na de invoering van de wietpas meer dan zat. Mensen zijn gestoord. Die doen alles voor dat geld. Je weet niet wat er gebeurt, of ze wapens bij zich hebben of iets. En het ochtendtumeur van Mart Smeets, het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Na een lange periode van stilte, dames en heren, lijkt de FNV zich nu toch te mengen in de verkiezingsstrijd. In een brief aan Mark Rutte geeft de bond de premier tot 17 september, dat is de dag voor Prinsjesdag, de tijd het Koendersakkoord akkoord van tafel te halen. Zo niet, dan komen er acties. Leo Hartveld, FNV-campagneleider, Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u niet een beetje laat? Nee hoor, ik denk dat we heel erg op tijd zijn. We zijn al enige tijd bezig als FNV met een campagne om de aandacht op de verkiezingen te vestigen. Ja. Uh, daarbij vergelijken we de standpunten van politieke partijen met die van de FNV. En ja. wij als FNV staan voor gewoon goed werk. Werk dat een stuk zekerheid en een behoorlijk inkomen oplevert. Ja. Um, maar ja, de miljoenennota is een lange de breedte maatregelen, de En de troonrede ook. En als u een dag uh, voor Prinsjesdag zegt van... en nu is het afgelopen of we gaan de straat op... dan bent u toch veel te laat. Nee, ik denk dat het uh, heel goed is dat we nu opnieuw uh, vandaag de, daar de, of gisteren daar de aandacht op hebben gevestigd. En nu, nu via uw programma ook vandaag weer. Uh, wij hebben toen dat Koendersakkoord werd afgesloten. al onmiddellijk gezegd dat dat uh, heel slecht voor Nederland is: dat die forensietaks uh, gaat belemmeren dat mensen. Uh, hun werk kunnen verrichten, daar moeten ze geld voor gaan meebrengen. Dat dat ontslagrecht juist haak staat op onze visie. Dat mensen juist een stuk zekerheid in hun werk zoeken. Drie kwart van de mensen wil dat mensen die een tijdelijk contract hebben gehad een vaste baan gaan krijgen. Uh, dus dat er een stuk zekerheid wordt gegeven. En het kabinet antwoordt alleen maar met maatregelen die het ontslag uh, makkelijker maken. Uh, ze hebben de AOW-leeftijd vervroegd omhoog gegooid. En daarmee een zorgvuldig opgebouwd pensioenakkoord. Van tafel gehaald. Ja, dat maar... hebben wij onmiddellijk aangegeven. Ja. En uh, wij, zijn nu in, wij zijn nu bezig met onze uh, leden uh, om daar uh, aandacht op te vestigen. Ja, we hebben afgelopen niet. zaterdag duizenden mensen bij elkaar gekregen. Ja. En, en nu gaan we de volgende fase in. En, en natuurlijk, aanstaande woensdag zijn de verkiezingen. Ja. En wij weten dat uh, de samenstelling van de Tweede Kamer, tenminste als de peilingen niet bedriegen, toch wel fors anders zal zijn uh, dan die nu is. En ja. die Koenderscoalitie lijkt gelukkig uh, daar op een minderheid af te gaan stevenen. Ja, en dat dus betekent dat die maatregelen waarschijnlijk... Uh, ook van tafel kunnen gaan. Maar nou ja. daar hebben we ook veel aan moeten doen om daar de aandacht op te vestigen. Bijvoorbeeld ook samen met de ANWB, ja. die ook met ons van mening is... dat uh, bijvoorbeeld zo'n uh, forensische tax zegt dus een hele slechte maatregel ja. is. Maar meneer Hartveld, ik zei al net, alle stukken zijn gedrukt. De koningin heeft de troonrede vermoedelijk al uh, naar haar mond geschreven. Uh, de premier schrijft die troonrede. Um, en vervolgens uh, zijn er inderdaad morgen verkiezingen. Komt er een andere uitslag? Wacht dat dan even af. Nou, wij we geven nu een signaal af en natuurlijk gaan wij vervolgens kijken... wat betekent dat voor de, uh, de samenstelling van de Tweede Kamer? Nee, maar u, uh, stelt, een ultimatum. u stelt een ultimatum, ja. namelijk voor nee, Prinsjesdag nee, nee, moet nee, dat, nee. De, de, wel, dat... Dat doet u wel, want u zegt, u, u geeft de premier tot 17 september... de dag van Prins, voor Prinsjesdag om het Koenersakkoord van tafel te halen... zo niet, dan volgen er acties. Dan zijn nee, de verkiezingen nee. inmiddels al geweest, namelijk die zijn morgen... en de stukken zijn al lang naar de drukker, dus wat wilt u nou precies? Wij willen dat dit kabinet uh, niet voortgaat op het verkeerde pad... van uh, die maatregelen van de Koenderscoalitie, En wij willen dat de Tweede Kamer, die dadelijk nieuw gekozen wordt... Uh, en die een andere samenstelling gaat krijgen... daar forse wijzigingen gaan aanbrengen. En als we de verkiezingsprogramma's van de verschillende politieke partijen zien dan zien we dat er heel veel partijen afstand nemen van dit beleid. Ja. En dat vinden wij ook erg goed. En wij willen dat graag uh, nog een, eens krachtig ondersteunen. Maar hoe gaat u staken? Legt u het land uh, plat? Uh, wat, wat gaat er gebeuren? Nou... Zoals gezegd, eerst zijn er verkiezingen en daarna zal er een kabinetsformatie komen. Dan zullen we zien wat er van deze maatregelen wel of niet overeind blijft. Mm -hmm. Op basis daarvan zullen we onze strategie natuurlijk bepalen. Want het kan zijn dat er een kabinet komt dat veel maatregelen die wij niet goed vinden wegnemen. En maatregelen neemt waar we het mee eens zijn. Ja. Dan zullen we natuurlijk, dat zullen we graag ondersteunen. En op ja. het moment dat het doorgaat op deze weg, ja, dan uh, zijn alle uh, acties uh, mogelijk. En ja, dat, dat, dat kunnen we... Maar dan dat u dus kunnen vriendelijke eerst... acties zijn, publieksvriendelijke acties zijn... maar dan sluit ik ook uh, werkonderbrekingen en stakingen niet uit. Nee, goed. Uh, u wilt dus wachten op de komst van het nieuwe kabinet... maar dat kan ook nog wel even duren, want uh, vriend en vijand vrezen... dat de formatieperiode wel eens tot aan de kerstdagen kan duren. Dus met andere woorden, voor het nieuwe jaar gaat u, uh, gaat u de straat niet op? Nee, wij wachten de Tweede Kamer af en wij kijken heel goed... Naar hoe de kabinetsformatie verloopt. Ja. Uiteraard in het najaar worden de begrotingen behandeld. En dat zal het moment zijn dat wij uh, de keuzes maken op welke wijze wij in actie zullen komen. Vroeger ging u gewoon aan tafel zitten met de werkgevers. Ging u polderen. In de jaren 90 werd het poldermodel wereldberoemd. Ook in het buitenland. En dat was uh, de grote motor uh, voor de economische groei en welvaart in dit land. Waarom gaat u niet gewoon uh, proberen om het via de polder weg. Voor te krijgen. Wij, wij hebben werkgevers ook een brief gestuurd. Uh, wij denken dat een aantal maatregelen die in, uh, van de Koenderscoalitie ook door werkgevers niet gewaardeerd worden. Nou zien we dat ze daar nogal verschillend mee omgaan. Maar bijvoorbeeld die uh, forensentaks, maar ook de verhoging van de BTW... Uh, en zelfs de maatregelen op het ontslagrecht... zie je dat uh, ook werkgevers daar uh, hun bedenkingen bij krijgen... Dus wij zullen uh, ook werkgevers aanspreken. En dat doe je door met zijn overleg te treden aanspreken om afstand te nemen van deze maatregelen. Dus er is geen sprake van dat uh, wij nu ineens niet meer aan tafel gaan met werkgevers. En overigens. Het is niet alleen in de jaren negentig, we zitten al aan tafel met werkgevers sinds de jaren vijftig. Dat weet ik. En in, die, en in die tussentijd zijn er ook heel wat acties van de FNV, uh, of de voorgangers van de FNV geweest. En in 2004 hebben we ook een grote actie gehad na de jaren negentig van het polderen. Ja. Goed, uh, Den Haag is gewaarschuwd, hè? Dat hoop ik wel. En ik hoop, dat, en ik hoop dat de kiezers zich goed laten uh, horen komende woensdag. Leo Hartveld, FNV-campagneleider. Ik dank u zeer. Graag gedaan.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 Vier maanden, dames en heren, na de invoering van de Wietpas... is de straathandel in drugs in de zuidelijke provincies toegenomen. Met name in Maastricht is de overlast groot. Hoort u in deel 2 van de Wietpas, gemaakt door Thijs Poelens. Daar wat ik nu zie aankomen, dat is verdacht. Heel erg. Ze worden steeds jonger. En er worden ook mensen vanuit Maastricht worden het. 1 mei 2012. De wietpas wordt ingevoerd in Zuid-Nederland. Ondanks protesten van de koffieshophouders en deskundigen... die voorzien dat het animo om je te laten registreren als softdrugsgebruiker laag zal zijn... zet minister Opstel het door. En wat werd voorspeld, kwam uit. De handel in softdrugs verplaatst zich snel naar de straten. In Heugermerveld, een wijk vlak aan de A2 in Maastricht... is de overlast volgens de buurtraad sinds 1 mei vervijfvoudigd. Samen met Joost Smeets en Meindert Pelkmans van de wijkraad Heugemerveld probeer ik een beeld te krijgen van die handel op straat. Als we dadelijk recht doorlopen, dan, dan is het eigenlijk is het zo dat we... Ja, vanaf deze wijk tot aan de autobaan zijn nog geen 50 meter. Uh, ja, dat is natuurlijk een hele makkelijke vluchtweg. Nou, wat let je nou op als je door de buurt loopt en ja, wil controleren of de zaak wel in orde is... Ja, okay. hoe herken je die jongens? Uh, kijk, als je gaat zeggen dat het een Belgisch kenteken dan, dan ben je niet goed bezig, denk ik. Want dat is natuurlijk ook het, uh, het probleem. Nu, uh, als ze een Belgier door de straat zien rijden, dan, je, dan heel veel mensen denken al meteen dat het drugs gerealiteerd is. Nee, maar je ziet het eigenlijk wel. Uh, het gaat heel loesje eraan toe. Daar komt één aan, een auto, uh, een brommers uh, stopt ernaast. Er wordt ge gebabbeld. Twee minuten daarna komt een andere brommetje af, die geeft wat af. En weg. En binnen vijf minuten is het geregeld. Als u zegt, het is binnen vijf minuten geregeld, dan denk ik bij mezelf... nou ja, vijf minuten, er wordt wat gewisseld, er wordt wat geld uh, overgedragen. Dan gaan we drugs heen en weer. Nou, dat is het dan? Wat is het probleem? Ja, kijk, uh, wij ervaren dat is dus het probleem. Kijk, op het moment dat je deze mensen hier in de wijk hebt zitten, uh, wat veel uh, te hard rijden door de wijk, zelfs tegen het verkeer inrijden, uh, ja, alles wat met drugs te maken heeft, de mensen voelen zich een stuk onveiliger. Kinderen uh, mogen voor sommige ouders niet meer op straat. Er zijn mensen bij die wat hun rollen, gewoon om zeven uur sluiten, omdat ze het niet, uh, uh, omdat ze het allemaal niet willen zien, omdat ze bang zijn. Mag ik even vragen? Mag ik heb een paar vragen stellen over ja, wat sticht de afgelopen weken ervaren heen met het, met het drugsprobleem? Ja hoor. Ik stap even naar binnen bij. Tini. Dag Tini. Goeiedag. Je woont hier uh, mooi. Ik woon hier. Ja. Als ik er vrij mag zijn, ik loop even door naar uw keukentje. En hier staat u te koken. Ik zie het al: rode kool met een uh, stampotje. Ja, een stampotje. Hè? Dan gaan we naar het balkon, loop maar door. Lopen we even door naar uw balkonnetje. Vliegergordijn aan de kant. En dan hebben we hier een, uh, ja, een mooi uitzicht. Hè? Het is een, je het een je zien. pleintje aan het spoor. Zo kun je de A2 op, zo kun je onder de brug door. Een vluchtroute zoals we net hoorden. Ja, het is uh, zeer zeker een vluchtroute. Hier zie je ook vaker uh, ja, tot ze deze kant op gaan en uh, de kant naar Luik. Ja, en soms zie je wel een spritje erachter en zo. En wat ziet u allemaal gebeuren hier? Hier zie je van alles eigenlijk. Hier zie je dealen, gebruiken, soms wel eens een wegpeteetje of ruzie in de auto. Maakt dat u bang? Ja, tuurlijk. Ik heb het niet, niet van niks. Het zat leuk hier. En waarom dan? Waarom is dat? Ja, omdat je toch bang bent voor vragen of noem maar op. Ja, ik zit hier maar laag. Ze zijn zo overal opkomen. Dus. De sfeer in Heugermanveld is onwerkelijk. Ik zie geen dealers, ik zie geen handel... maar het gevoel me dat ik aan alle kanten in de gaten word gehouden. En dat blijkt ook zo te zijn. Alle handelaren staan met elkaar in contact... via het mobiele berichtensysteem van BlackBerry. Iedere stap die we zetten wordt meteen doorgepinkt, zoals het heet. We lopen nu verder door de wijk. En wat me opvalt, ja, we worden echt aan alle kanten in de gaten gehouden. Bij bepaalde panden worden, als we aankomen lopen... op 50 meter afstand de luik al dichtgegooid... Wat heeft dat te betekenen? Ja, je ziet het zelf. Uh, uh, de brommetjes stoppen of de rijden langs je en die, uh, die pingen iets door. En uh, volgens mij uh, weten zij de route van tevoren al voordat we hem gaan lopen. Uh, Kijk, dat, hier, dit is ook zo'n plek. Hier, hier is helemaal geen huis, zeg maar. tenminste geen voorkant van een huis. Hier, komen alleen maar hier kunnen alleen maar auto's komen. Hier wordt een auto geparkeerd. Hier wordt een transactie gedaan en weg... Hier niemand ziet hem hier en de mensen wat een al ja die uh, zwijgen wel. We zien nu net hier toen we aan lopen zien we een BMW cabrio met hoog snelheid wegrijden. Ja ook een bekende in de buurt. Uh, ja we dus moeten daarop zeggen. Hij zou ook een bekende van de politie moeten zijn. Ja ja, laten we het daarop houden. Ze zouden moeten kunnen ja. Het is niet alleen treurig gesteld, maar in het begin was het voor ons als buurtraad ook makkelijker praten. Want toen waren het echte jongens uit Rotterdam, Gouda, Utrecht en zo is allemaal. En ik zeg niet dat het nu bewoners zijn van het Heugemerveld zelf, maar het zijn wel bewoners ook van Maastricht aan het worden. En ook voor ons als buurtraad zijnde is dat natuurlijk een beetje een, een voorzichtigheid ingekomen. Want het wordt ook gevaarlijker. Kijk, wij staan uh, bekend om dat wij heel hard vechten tegen dit probleem. Maar wat zijn de volgende consequenties? Ik heb hier al gehad dat ik hier met een cameraploeg bijvoorbeeld liep. En tot ze gewoon, ja, uh, hoe noem je de beweging? Uh, tot ze me de nek afsnijden uh, maakten. Toch als ik naar u kijk, u bent niet de kleinste. Uh, een gezonde kerel, om zo te zeggen. Maar zoals u zegt nu op dit moment van nou, het begint mij ook wat te dichtbij te komen. Ja, sterker nog, ik ben horecaportier, Dus ik ben wel wat gewend. Nee, ja, heel veel mensen zijn bang. Morgen in, de Wietpas. Wat een toestand. Ik lijk al een douanebeambte, hè. Het is niet meer een koffie opdelen, maar douanebeambte. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.kro.nl Straks print je eigen wapen op een 3D-printer. Eerst nu het ochtend humeur, hier is Mart Smets. De afgelopen dagen heb ik in het buitenland gebivackeerd. U voelt hem waarschijnlijk al aankomen, maar dat was een groot genoegen. Geen lijsttrekkersdebat, geen lijstduwersgewauwel, geen boos gedoe van achterhoede mannetjes, geen geswen, geen geandries, geen gepnw. Niets daarvan. Complete radiostilte aangaande de Nederlandse verkiezingen. Geen al dan niet expres vernielde propagandaborden op straat. Geen affreus in elkaar geflanste televisiespotjes. In het kader van de zendtijd van politieke partijen... tonen we u thans het meest smakeloze land van Europa. Je zult nu de politieke tsunami van woorden en meningen maar over je heen hebben laten gaan. Je zal morgen in een hokje moeten komen. Je zal maar niet weten omdat het allemaal op elkaar lijkt wat ze gezegd hebben. En alle diep serieuze kleuren grijs hebben aangenomen. Grijs is geen kleur. Grijs is het midden tussen zwart en wit. Grijs is bedacht door een Nederlander. Dat kan niet anders. Je zult nu maar denken dat een goede debater ook een goede politicus is... Je zult maar de sociale manieren hebben van de gemiddelde Nederlandse lijsttrekker. Je zult twee weken op zijn minst naar het oeverloze, vaak zich herhalende woordgebruik van de onderscheiden kandidaten hebben moeten luisteren. Je zal ze hebben moeten zien zweten, lachen, toneelspelen. Je zult al die tijd naar een smakeloos gemaakte eenhapsmaaltijd hebben moeten kijken die wij verkiezings televisieprogramma's noemde. En toch staan we morgen voor dat hokje... en moeten we uit vele kwaden voor onszelf één goede zin te kiezen. Weten we het al? Wordt het lichtgrijs of donkergrijs? Bestaand grijs of oud Grijs met een streepje of grijs met stippen? Wat we ook gaan doen in onze armzalige staat van leven... we zullen een grijs bestaan gaan kiezen. Over links of rechts, dwars door het midden, gefeund of net niet meer kaal... het maakt niks uit, het is grijs. Vanochtend werd ik wakker en had ineens het antwoord. Een zakenkabinet onder leiding van Herman Wijfels en allemaal goede vakmensen op sleutelposities. De garde die ons de afgelopen weken heeft versteld doen staan van zoveel onzin kan grijs afmarcheren. Wij wensen kleur in ons bestaan, intelligentie en daadkracht. Ik kijk naar buiten. Verdorie. Grijs. Ook dat <laughs> nog. Bart Smeet. Morgen in ochtend ochtendhumeur van Koos Postema. 27 jaar oud, dit nummer inmiddels, Material Girl van Madonna. Het is 4 minuten voor half 11, u luistert naar de Cairo op Radio 1. Print je eigen wapen. In de Verenigde Staten wil een groepje activisten software gaan ontwikkelen voor wiki-wapens. Dan kan iedereen zijn eigen wapen gaan uitprinten op een 3D-printer. Het eerste magazijn voor kogels is al geprint. Jasper Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Redacteur van Webwereld. Hoe print je in hemelsnaam een wapen? Nee, met, met nieuwe zogeheten 3D-printers. Dat dus een apparaat is wat plastic spuit. Want dan niet alleen maar van links naar rechts, maar ook letterlijk naar boven toe. En zo dus objecten kan printen. En dan kan je dus, dat kan dus echt een wapen printen? Uh, nou, nee, nog niet. Uh, wat nu kan, is een magazijn maken en de behuizing van het wapen. Maar daarmee heb je dus nog niet een werkend wapen. Namelijk de loop, uh, de kamer waar de kogel in tot nou ja, gedeelte ontploffing wordt gebracht. Zodat die gelanceerd wordt. Ja. De, de cruciale onderdelen voor een wapen, dat kan nog niet geprint worden. Uh, maar het lijkt me dat een wapen niet van plastic is. Tenminste, ja, wel. Je in de speelgoedwinkel koopt, maar, ni maar niet een serieus wapen om mee te schieten. Nou ja. Er een expert bij. Je hebt plastic en je hebt plastic. Je hebt de materialen die jij en ik kunnen breken. Je hebt bekertjes met de koffie, zit apparaat. Maar je hebt ook hele sterke plastic soorten. speciale varianten waar je gewoon die als een brug onderdeel zou kunnen gebruiken. Niet ja. voor een snelweg, maar gewoon jij en ik eroverheen lopen. Dat kan zoiets wel houden. En mag dat dan zomaar? Ik bedoel, we hebben het hier over de Verenigde Staten natuurlijk. Ja, dat is uh, het, grote, het grote verschil. Het belangrijke punt inderdaad. Nou, in de VS, uh, daar kijkt men heel anders tegen wapens aan dan wij hier in Nederland. Uh, het hebben van bepaalde type wapens mag daar. Uh, voor zwaardere wapens heb je dan eventueel een registratie en een vergunning nodig. Maar het assembleren van die zeg maar lichtere categorie wapens, en licht, ja, dat is nu ook heel anders dan wij dat vinden. Maar het assembleren, het, het bestellen van onderdelen om zelf je eigen wapen te dat mag onder bepaalde omstandigheden ook. Nou, uh, assembleren of zelf printen. Ja, er zijn mogelijkheden, zeker wat deze activisten betreft. Ja. Maar goed, dan krijg je natuurlijk de kwestie van plagiaat weer... en wie heeft de rechten, en, uh, toch? Of niet? Ja, dat, dat is op een gegeven moment het punt. Uh, het, het design van zo'n ding is, is net zoals het ontwerp van... Nou ja, uh, uh, uh, modieuze stoelen en, en fraaie kasten. Dat heeft iemand gemaakt, daar heeft iemand copyright op. Dat mag je niet zomaar kopiëren. Maar we gaan hiermee wel naar het, het, het, ja, dat het fysieke, ook data is... en dat ja. dus ook piraterij van fysieke goederen kan komen. Ja. In Nederland mag het sowieso niet, hè? Zoals het er nu naar nou uitziet, nee. Nee. Ik hoor een telefoon. Dat is bij jou. Oh. Dat is Eva Jinek. Oh. Dan gaat hier zomaar een telefoon af in de... Su nou ja. We zijn, we zijn geen wapens aan het printen. Zeg, kun je, kun je, kun je in de toekomst... Uh, ik denk dat het telefoon voor Ferry de Groot roept iemand. Ja. Dat is later vanavond. Vandaag. Uh, kan je ook een JSF printen eigenlijk in de toekomst? Nou, even los van de, van de rechterproblemen. Want je zou dan eerst een JSF-ontwerp moeten kopen. Ja. Uh, maar voor zo'n ding heb je wel een hele grote printer nodig. Die ja. bestaat en heel veel verschillende soorten materialen. Want het is natuurlijk niet gewoon plastic. Het is plastic wat in vloeibare vorm moet kunnen zijn. Wat kan harder en wat dan ook uh, de hoogte in moet kunnen. Ja. Uh, Vergelijk met gewoon cement. Als je dat spuit zonder twee spouwmuurtjes erbij. Ja. Dan zakt het gewoon in voordat het de kans heeft om te drogen. Ja, goed, Dus je hebt dus, er wel wat de... meer voor nodig dan alleen maar zo'n printer. Nou, Het lijkt me een enge ontwikkeling ook met het oog op terrorisme. Jasper Bakker redacteur van Webwereld. Ik dank je wel. Graag gedaan. Het is half elf, dames en heren, bijna het einde van deze uitzending. En naast mij hoorde haar al, althans, de, in een poging om <laughs> het was het niet mijn te telefoon tot te op te leggen. hier Jinek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ga je zo meteen doen in de stemming van We Nederland? Wij hebben weer een, een minister in ons eigen kenniskabinet. En vandaag is dat een bijzondere gast, oud-commandant der strijdkrachten Dick Berlijn. Hij is vandaag onze minister van Defensie. Dat is zo, zo meteen in de stemming van Nederland. We gaan luisteren. Eerst nu naar Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. In Eindhoven zijn tientallen mensen gewond geraakt... bij een botsing tussen een stadsbus en een vrachtwagen. Een van de gewonden is zwaar gewond. Vier gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. En in de bus zaten ongeveer 45 mensen. Botsing was even na half tien op de Torenallee in Eindhoven op Strijp S. Oorzaak is volgens de politie nog onduidelijk. En bij een botsing tussen twee trams in Den Haag... zijn volgens de politie zo'n 25 mensen gewond geraakt. Aanrijding was tussen lijn 9 en lijn 11 op de kruising van de Jacob-Katstraat en de Parallelweg in Den Haag... in de buurt van het station Hollandspoor is dat. Over de toestand van de gewonden is niets bekendgemaakt. In Afghanistan is de Amerikaanse luchtmachtbasis Bagram getroffen... door een raketaanval. Zijn volgens de eerste berichten drie doden, alle Afghanen... en een aantal isaf militairen is gewond geraakt... werden vijf raketten op de basis afgevuurd, waardoor er brand ontstond. En het Duitse Constitutionele Hof neemt morgen gewoon het langverwachte besluit over het Europees Noodfonds, ESM. De eurosceptische Duitse politicus Gauweiler had aangedrongen op uitstel, maar een verzoek daartoe van hem is afgewezen. Het Hof moet beslissen of de Duitse grondwet een noodfonds voor Eurolanden met grote financiële problemen toestaat. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? WB Verkeersinformatie files nog op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Watergraasmeer en knooppunt De Meer. zeven kilometer na een ongeluk... Er zijn twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A15 van Europort naar Rotterdam bij Hoogvliet... vier, vier kilometer. En daar zijn drie rijstroken dicht. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen. De stemming van Nederland. Hier is Eva Jinek. Goedemorgen en welkom bij de stemming van Nederland. De dag dat de lijsttrekkers zich opmaken voor het slotdebat vanavond. Maar tot die tijd wordt er natuurlijk nog flink campagne gevoerd. Niet alleen door de lijsttrekkers... Maar ook door onze eigen Joris. Hij gaat vandaag helemaal voor D66. Ik vind dat je lekker praat. Ja, dat klopt. Dat uh, <laughs> dat, graag. Het maar door, maar dat doe ik he? ook graag. We uh, zijn hier uh, bij een deur. De landelijke politiek zelf in. Of? Nee, nee, nee, nee. nee, in ieder geval voorlopig niet. We moeten geen Atofik-Dibis allemaal willen worden. Ik ben er uh. veel te jong voor. En verder heeft Leon Verdonschot weer een mooie plaat voor ons uitgezocht. Dat allemaal straks. Maar eerst wil ik mijn gast van vandaag aan u voorstellen. Voor ons eigen kenniskabinet schuift vandaag... oud-commandant der strijdkrachten Dick Berlijn aan. En hij is vandaag onze minister van Defensie. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de studio. We gaan straks uitgebreid praten over uw visie op defensie... en het nieuwe gevaar van cybercrime, onder andere. Maar vandaag is ook 11 september. Door al dat verkiezingsgeweld zou ik bijna denken dat we het vergeten zijn. Ja, maar dat is natuurlijk iets wat we eigenlijk nooit kunnen vergeten. Maar u heeft gelijk. De verkiezingen die domineren natuurlijk... Uh, maar het is goed om af en toe toch nog stil te blijven staan over wat er destijds is gebeurd. Omdat het zo'n geweldig gevolg heeft gehad uh, voor de wereld. Uh, voor de manier waarop wij tegen de wereld aankijken. Voor de manier waarop wij tegen de verschillende uh, culturen religies aankijken. Uh, onze conflicten waar we sinds uh, die periode in balans zijn. Een zeer belangrijk moment. Is de wereld veiliger geworden sinds 11 september? Nee, dat kun je niet zeggen. Um... Uh, misschien is de wereld wel prettiger geworden voor sommige uh, landen. Maar niet veiliger. Ik bedoel daarmee te zeggen dat als je uit een dictatuur komt... en je, en je, je, je schudt die dictatuur van je af dan is dat heel prettig, want dan voel je je wat vrijer. Maar als dat vervolgens betekent dat je land uh, tien jaar in een burgeroorlog verkeert... dan is dat natuurlijk verschrikkelijk. En dat is die rare tegenstelling. De wereld is niet veiliger geworden. We zien dat de brandhaarden, de, de conflictgebieden... dat die eigenlijk alleen maar toe zijn genomen. En uh, ja, daar moeten we niet de ogen voor sluiten. Bent u bang voor een tweede 11 september? Nou... Niet, ik, heb, ik, ben niet, ik ben niet acuut bang daarvoor... maar uh, waar het me wel uh, zorgen maakt... is dat we eigenlijk de bronproblemen van 11 september... niet echt uh, onder ogen hebben gezien. En wat bedoel ik daarmee? Kijk... Uh, het terrorisme kent natuurlijk een oorzaak. Hoe, en ik denk dat je je moet afvragen hoe komt het dat mensen zo geradicaliseerd kunnen worden dat ze in staat zijn om zulke verschrikkelijke dingen te doen. En dat heeft natuurlijk, en dat klinkt wat, misschien wat soft, en dat zult u misschien niet helemaal van mij verwachten. Maar het heeft wel te maken met toch de oneerlijke verdeling van de welvaart in de wereld. Um, en dat wil niet zeggen dat je als rijk land meteen al je geld naar een arm land moet brengen. Zo naïef ben ik natuurlijk niet. Maar je moet niet je ogen sluiten voor die, wat ik dan maar noem, de root causes, de bronproblemen. Nou, die hebben we natuurlijk eigenlijk eigenlijk helemaal niet aangepakt in de ogen van uh, de, laten we zeggen... als ik het even zo mag zeggen, de islamitische wereld... Uh, is het Westen nog steeds heel erg uh, biased, hoe zeg je dat, bevooroordeeld... in zijn buitenlandbeleid. Um, ja, en, en in die zin zijn de redenen voor, uh, voor het geradicaliseerd kunnen worden, ik zeg het wat krom, maar u begrijpt wat ik bedoel... die zijn nog steeds aanwezig. Daar maar... maak ik me wel zorgen mm -hmm. over. En dat kan ik me goed voorstellen. Als we praten over de oneerlijke verdeling van welvaart in de wereld... als een van de root causes van bronnen van um, mensen die in staat zijn... dusdanig te radicaliseren, speelt cultuur ook nog een rol. Want als je kijkt, er is veel armoede in de wereld. Schrijnende armoede. Maar dat leidt niet overal tot terrorisme. Nee, er moet inderdaad ja, een bepaalde mix zijn van factoren. Dat is natuurlijk zo. Uh, maar, uh, ik noem maar eens wat gebrekkig onderwijs. Slecht bestuur, corruptie, dat, dat komt er allemaal bij. Uh, maar helaas zien we dat dat op veel plekken in de wereld toch aanwezig is. Als we denken aan de hoorn van Afrika. Uh, bepaalde gebieden in het Midden-Oosten. Um, uh, ja, die, die zijn aanwezig. En nogmaals, daar moeten we de ogen niet voor sluiten. Je moet, je moet met z'n allen goed analyseren. Wat kunnen we daaraan doen? Wat willen we daaraan is doen? Is het oplosbaar? Um, ik denk dat het heel cynisch is om te zeggen, uh, weet je wat, het is zo moeilijk, laat het maar lopen. Uh, ach, wat kan het ons schelen als er een volk over de kling wordt gejaagd. Wij leven hier in het uh, mooie Westen en wij gaan door met het oplossen van de hoge snelheidslijn of, of iets dergelijks, de fileproblematiek. Dat vind ik een hele cynische houding. En dat zou wat mij betreft het, het morele failliet zijn van, van onze wereld. Dat zijn grote woorden, dat realiseer ik me. Um, je kunt wel degelijk dingen doen. En ik denk het minste wat het Westen moet doen... is betrokken blijven bij die wereld. En dat, dat wil niet zeggen dat je naïef moet zijn... en dat je dingen moet doen die geen impact hebben... maar, het, maar je rug toekeren. Als, je dat, uh, het als verloren, dat het alternatief dan je is... Dan ben je verloren. En dan zullen we dus rekening moeten houden... met uh, extreem extremisme, met, met terrorisme... Uh, voor generaties lang. En ik, uh, ik hoop dat, dat we met z'n allen niet die, dat cynisme laten zien... en toch die betrokkenheid blijven zien. We praten zo uitgebreid verder. Uh, onze uh, muziekkenner en journalist Leon Verdonschot heeft een bijzondere plaat voor ons uitgezocht vandaag. En deze keer voor alle lijsttrekkers.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 Snel vergeten. Hij denkt waar kan ik heen? Ik heb geen.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 Leon, Leon schot, ja, je hebt deze plaat voor alle lijsttrekkers uitgezocht. Vertel waarom. Ja, toen Emiel Roemer en Mark Rutte een paar weken geleden weigerden heel vroeg in de campagne te stappen. Toen oogsten ze vooral, uh, ja, eigenlijk vooral Hoon. Het was eind augustus, zijn zij erbij begonnen met, uh, met campagne voeren. Daar was een punt waarop Diederik Samson volgens mij al 875.000 mensen persoonlijk de hand had geschud. Uh, het verhaal van Rutte was, ik, ik begin laat met de campagne voeren, want ik moet hem naar het land besturen. En het argument van Emile Roemer was, uh, als je te lang campagne voert, dan worden mensen op een moment ook een beetje uh, campagne moe. En als Emile Roemer deze verkiezingstijd ergens gelijk in heeft gekregen, is het van daarin. Uh, ik, ik ben zelf niet zozeer moe van politici of van een boodschap, maar het kunnen ze een beetje. Volgens mij geldt dat voor heel veel mensen, tenminste dat hoor ik om me heen ook heel veel. Uh, ik, ik weet het nu wel. We hebben ooit bekendelijk bedacht dat drie weken campagne niet genoeg zou zijn om, om, de kennis, om kennis te nemen van de boodschap van alle partijen. Maar... Ja, er is wel iets veranderd. Er is geen enkele politicus meer die denkt dat campagnetijd bedoeld is om hard op na te denken. Ja, misschien top ik die maar die staat dan ook op plaats tien van de vier. Uh, het motto van iedere politicus nu is stick to the message. En dat zeggen campagnestrategen, dat schijnt dan de manier te zijn om campagne te voeren. En dat neem ik ook meteen van ze aan, ik heb er geen verstand van. Maar het punt is dat je als, als kiezer en als kijker na een debat of twee, drie... Ja, dan, dan weet je toch wel, dat toch ieder antwoord hetzelfde is. Als ja, de strategie is stick to the message, dan is de situatie op een gegeven moment gewoon... Oké, okay, got the message. Nou, een van de populairste apps op de iPhone op dit moment is een spelletje SongPop. Daar krijg je een heel klein liedje, een stukje te horen van een liedje. En dan moet je vervolgens een vraag over beantwoorden. Hoe het liedje verder gaat of hoe het liedje was. Nou, vanavond staan de lijsttrekkers voor de zomerste keer tegenover elkaar in het debat. En ik herinner me nog dat ik een paar jaar geleden er echt een schrap voor zat voor zo'n avond. Een beetje zoals sommige mensen naar het WK. Dat je echt zo op de TV voor, het, voor de buis zit en je gewoon verheugt dat wat komen gaat. Maar vanavond heb ik het gevoel dat ik alles al gehoord heb wat ik ga horen. Dus ik heb bedacht dat er maar één manier is waarop het volgens mij nog spannend is om vanavond naar het debat te kijken. Dat is als je het debat zelf ook opvat als een soort songpop. Een popsong, dat die app. Dus je geeft een half woord en dan moet je zelf de rest van de zin raden. Dus als Mark Rutte zegt hard weg, dan moeten wij zeggen kunde Nederlander. En als Emil Roemer zegt A, ah, dan moeten wij vanaf de bank roepen sociaal. En zegt hij neo, dan moeten wij roepen liberaal. En als Wilders wat dan ook zegt, dan zeggen wij het volgende woord vanaf de bank. Grieken. Het had, uh, het had wel iets gezelligs. Zo'n land wat drie weken lang iedereen het over hetzelfde onderwerp had. Maar daarom wil ik dat nummer van André Hazes draaien. Vanwege die prachtige zin. Niet dat ik je weg wil sturen, maar het is nu tijd. De hoogste tijd. De hoogste tijd. Morgen worden we uit ons lijden verlost. Leon Verdons, wat hartelijk dank vandaag. Ja, dankjewel. U luistert naar de stemming van Nederland. Het Kenniskabinet. Elke dag schuift er een deskundige uit de praktijk aan in ons kenniskabinet. En vandaag is dat Dick Berlijn, voormalig commandant der strijdkrachten... en tegenwoordig werkzaam bij Deloitte. We spraken net al even kort over deze speciale dag, 11 september. De dag van de aanslagen in Amerika, nu alweer 11 jaar geleden. Sindsdien is het woord Al-Qaeda niet meer uh, weg te denken uit ons bewustzijn. Vorige week maakte CDA-Kamerleid Raymond Knops een merkwaardige opmerking... dat het daarmee te maken had. Hij zinspeelde erop dat de grootste aanslag op onze veiligheid en onze welvaart... niet van terreurorganisatie Al-Qaeda komt, maar van de linkse partijen. Daarmee doelt hij onder andere op de bezuinigingen op defensie... die volgens hem zeker door links zullen worden doorgevoerd. Deelt u die opvatting van de heer Knops? Uh, of het het grootste gevaar is, dat laat ik uh, voor hem natuurlijk. Wat ik wel, waar ik me zorgen over maak... is dat ik zie dat partijen uh, grote bezuinigingen um, uh, van plan zijn... Um, en tegelijkertijd zeggen we willen dit en dat en dat van defensie. Dus men spreekt nog steeds over een, uh, een sterke defensie, een defensie die er toe doet, die in staat is om uh, bepaalde zaken in de wereld op te pakken. En tegelijkertijd zie ik dus die bezuinigingen. En als je die twee dingen naast elkaar legt en je, je, je gaat de consequenties van die bezuinigingen bekijken, dan zie je dat dat niet klopt. Uh, de bezuinigingen van vorig jaar, die een miljard waren, die over 12.000 mensen gaan, die er nog uit moeten, die, die, die bezuinigingen die zijn nog niet eens doorgevoerd allemaal, die hebben nu al zullen Ingrijpende consequenties, dat mag enige naam hebben. Daarbovenop zouden er nog eens een keer een miljard bezuinigd worden. Dan heb je het eigenlijk over het opdoeken van een heel krijgsmachtdeel. En dat betekent dat je een defensie overhoudt. Ik vergelijk het maar even zo: een auto die met drie wielen rijdt, in plaats van met vier. Gemankeerd? Uh, gemankeerd. En je mist bepaalde kritische zaken die je moet hebben om een uh, krijgsmacht um, uh, geloofwaardig te laten zijn. Zijn al die politieke partijen die wel nog steeds nog meer bezuiniging voorstaan, zijn ze naïef? in wat ze denken dat er mogelijk is. Nee, ja, naïef. Ik, ik, ik vraag me af... of de consequenties van de bezuinigingen... echt goed doorzien zijn. En ik vind dat je moet beginnen... als volgt. Je moet je afvragen... wat zijn wij voor land? Wat vinden wij dat wij voor rol... moeten spelen in de coalitie? Wat vinden wij dat onze bijdrage moet zijn? Je moet niet alleen maar voor de lusten gaan. Je moet ook de lasten willen dragen, ook de risico's willen dragen. Een deel daarvan althans. En dan moet je je afvragen... oké, okay, dan, dan moet je zeggen... dan vinden wij dat wij zo'n soort defensie moeten hebben. Er horen die spullen bij en dat kost nou één keer zoveel. Mm -hmm. Die hele redenering... Zie ik niet. Ik zie eigenlijk nu alleen maar een, we hebben een gat in de begroting van een half miljard of een half miljard. Kunnen dat waar weghalen? kunnen we het weghalen? Laten we dat maar doen. Hille zegt het maximum is bereikt. Er kan niet verder bezuinigd worden bij Defensie. Deelt u dat, die opvatting? Ja, het, het hele vervelende is, is natuurlijk dat alles kan. Je kan de hele Defensie opdoeken. Wat je af moet vragen is, is dat goed voor Nederland? We zijn de zestiende economie van de wereld. Het ene rijkste land van Europa. We zijn de vijfde handelsland van de wereld. Um, en we, zijn, we hebben sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we afgesproken... om onze veiligheid in gezamenlijkheid te organiseren. We zijn lid geworden van belangrijke coalities... zoals de NAVO, zoals de... Uh, de, uh, de Europa En um, als je in die coalities nog serieus wilt worden genomen... dan moet je niet alleen maar het met de mond beleiden... dan zul je er ook af en toe uh, bij moeten dragen in, in, in geld, in, in, de, in missies, et et cetera. En als je het terugtrekt uit die coalities... En als je minder gaat doen, dan gaat ook je invloed gaat, uh, ga je uh, kwijtraken. Ook op de, uh, dossiers die niets met defensie te maken hebben. Hoort u dat nu al? Vangt u al dat, dat, dat soort geluiden op? Ja, dat Nederland hoog, dat minder serieus wordt. Ja, dat hoor van diplomaten. Dat hoor ik van mijn militaire uh, collega's, um, die ik nog steeds collega's noem. Um, dat je minder snel uh, geïnformeerd wordt. Je wordt niet meer uitgenodigd om aan te schuiven... als er bepaalde besprekingen moeten worden uh, gehouden. En wat ik bedoel dus te zeggen, je invloed gaat verliezen... ook als het gaat over mensenrechten, over het klimaat, over kredietcrisis... Over grensoverschrijdende criminaliteit. Al die echte grote problemen, waarbij de internationale uh, familie nodig hebben om op te lossen. Je bent geen wereldspeler meer op het moment nee, dat je zo'n zwakke defensie het hebt. Het is niet zo dat wij per se een wereldspeler willen zijn... maar wij willen wel als land, als rijk land, als welvarend land... invloed uh, onze stem kunnen laten horen op bepaalde dossiers. En je mm. gaat dat verliezen. Zo werkt dat nou een keer in, in het leven. De laatste jaren ging het over bezuinigingen... maar ook bijvoorbeeld voortdurend over de aankoop van de JSF. Was daar een verkeerde focus in het debat als het om defensie gaat? Ja, dat vind ik wel... Want op enig moment is die hele discussie over JSF is, is vooral een politieke geworden. Als je links bent ben je tegen, als je rechts bent ben je voor. En vergeten is ook weer waarom dat instrument uh, nodig werd geacht... <coughs> Wij sturen jonge mensen uh, naar conflictgebieden waarin ze heel belangrijk aan het werk moeten doen. En ik vind dat als wij de, de moeilijke keuzes maken als land om, om, om, om daartoe te beslissen, om, om te zeggen wij doen mee... dan vind ik ook dat we de morele plecht, plicht hebben om uh, de mensen de spullen te geven om dat werk te kunnen doen. Um, defensie is geen padvinderij. Wat bedoel ik daarmee? Als je tegen een NAVO-commandant zegt wij brengen hier een, een eenheid geven aan u, een bataljon... Uh, dan kun je niet zeggen, dit is een bataljon... maar voor de verdediging uh, moeten we bij iemand anders zijn. Want dat kunnen we eigenlijk zelf niet meer. Zo'n bataljon of, of een eenheid die je inbrengt... die zal zichzelf ook moeten kunnen bedruipen. Je zult niet alleen uh, passieve verdedigingsmiddelen moeten hebben... maar ook actieve verdedigingsmiddelen. En dat jachtvliegtuig maakt een zeer belangrijk onderdeel daarvan. Nou ja, dan kom je in de, uh, het verhaal dat het uh, huidige jachtvliegtuig... wat inmiddels meer dan 30 jaar bij de luchtmacht is... inmiddels zo veel verouderd is dat het, uh, het wordt steeds kostbaarder wordt om dat vliegtuig in de benen te houden. Je komt echt aan het einde van die levensduur. Ja. En dan moet je af gaan vragen, nou, moet ik het gaan vervangen? Als het antwoord daarop ja is, dan moet je het vliegtuig ook nemen... waar de mensen hun werk mee kunnen je doen. Je modele plicht, ja. U bent minister van Defensie, nu, even in deze studio. Wat is het allereerste wat u doorvoert? Het allereerste wat ik doorvoer, wat het allerbelangrijkste is... is dat, dat ik vind dat we ervoor moeten zorgen dat we de mensen de spullen hebben... en de middelen geven om zich goed voor te bereiden op de missies. Um, dus als u aan mij vraagt waar ga je nou bezuinigen... dan zal ik me daar heel erg hard tegen uh, verzetten. Ik vind dat we niet verder moeten bezuinigen op defensie... omdat ik vind dat dat niet bij ons land past... Uh, maar ik ben ook reëel. En ik realiseer me ook dat uh, je, uh, als je in een kabinet komt te zitten... Uh, dat je uh, ook de andere problemen natuurlijk onder ogen moet hebben. Ik zou heel erg inzetten op het verder... Uh, uitbouwen van de samenwerking die we al doen op dit moment binnen Europa. U weet dat we met de Britten een UKNL Amphibious Force hebben. We, hebben met de, we zitten in een luchttransportcommando met de andere Europeanen. We hebben een Duits-Nederlands legerkorps. We, we hebben met de Belgen en de Nooren en de Denen hebben een Air Wing... Dat soort samenwerking En zou een, een totale integratie op Europees gebied... als het om defensie gaat, zou dat, zou dat ertoe leiden... dat we niet zo drastisch hoeven te bezuinigen... en toch nog slagkracht kunnen behouden? Is dat de ja, ultieme oplossing? Ja, dat is wel een, hele goeie, een heel goed punt wat u maakt. Uh, wij, hebben, uh, wij betalen... In Europa, met al die landen, betalen we heel veel voor onze defensie. Totaal zijn 200 miljard. En dat zouden we veel efficiënter kunnen doen. als we inderdaad over één geïntegreerde krijgsmacht zouden spreken. Ik ben er onmiddellijk voor. Maar het betekent wel dat je dan ook. Uh, over een heel ander soort Europa praat. Een veel meer een politieke uh, uh, uh, eenheid. En, en... Is dat wenselijk, wat u betreft, persoonlijk? Nou, ik vraag aan u. of u <Klacht> ook denkt of dat uh, haalbaar is. En ik zie dat we nu al heel veel moeite hebben om bepaalde. Uh, uh, zaken aan Brussel over te dragen. Of, uh, het, is, zegt, of... het is een heel emotioneel en ook wel uh, pittig debat. En het afdragen van soevereiniteit aan iemand anders. Met name bij iets gevoeligs Absoluut. als defensie. Zoals het één leger is. Hoe verdedig je jezelf bijvoorbeeld tegen je buren als ze lastig vallen? Ja. Ik denk nog meer dat het. Kijk, als we naar de, de missies kijken. Uh, waar we ons als Europa in, in terugvinden. Dan moeten zich voorstellen dat we, laten we zeggen dat we een Europese leger hebben gemaakt. Er wordt besloten dat we ergens aan deel gaan nemen. En dan, um, is er, dan wordt er in Europa bijvoorbeeld besloten dat het Nederlands, uh, een, een deel van het Nederlandse leger naar, uh, ergens een inzet gaat plegen. Ik denk dat het parlement hier op zijn achterste benen staat. En die mm -hmm. zal zeggen, ja, maar daar gaan wij zelf over, dat willen wij zelf doen. Dus ik denk dat. Dat is concreet... voorlopig nog een utopie. Een utopie, Maar ik denk wel dat het wenselijk zou zijn. Maar het gaat dan, dan betekent dat dat je over een heel ander Europa praat. En uh, ik hoop dat het ooit een keer zou gebeuren. Ik ben een, een Europeaan, ik geloof in Europa. In uw leven nog gaat dat gebeuren, denkt u? Ik ben niet zo optimistisch, denk ik. Maar nogmaals, ik denk dat we onder ogen moeten houden... waarom Europa belangrijk is. Europa is niet alleen belangrijk vanwege de euro. Europa is vooral belangrijk omdat dat... Dat heeft ons langdurige stabiliteit gebracht. En, en tot uh, Niet al te lang geleden was de norm dat je om de dertig jaar oorlog voerde in Europa. Dat doen we niet meer. Dat is de echte betekenis van Europa. We hebben een belang genomen in elkaars welvaart. Onze economieën zijn van elkaar afhankelijk uh -huh. gemaakt. En dat betekent langdurige stabiliteit. Voormalig Amerikaans minister van Defensie Robert Gates zei vorig jaar... dat Amerika alle moeilijke klusjes op moet lossen. En dat de rest alleen maar praat. Dat vindt hij onacceptabel. Ik ben ook een beetje een Amerikaan en ik denk dat ik wel begrijp wat hij bedoelt. Ja, nou dat heeft dus ook te maken met, met uh, wat ik eerder zei. Als je een, een rijk land bent, je bent een rijk Europa... en je zegt van luister eens, als het, als, als we, en we maken ons zorgen over mensenrechten... en al dat soort zaken, en, en we zijn ook... we zijn verschrikkelijk als er een genocide ergens wordt gepleegd... en als je dan zegt, ja, maar we, we vragen aan de Amerikanen om het op te lossen... of aan, aan de, de rijke andere landen. Ja, dat is natuurlijk niet, niet, uh, niet meer van deze tijd. Dat is niet geloofwaardig. Als je zegt, ik ben uh, een onderdeel van een coalitie... en wij staan voor bepaalde waarden, voor bepaalde normen, et cetera, et cetera... we willen niet dat, dat het rechts van de sterkste geldt in de wereld... we zijn voor de internationale rechtsorde. De lusten en de lasten. De lusten en de lasten, had, absoluut. Ja. Is de kans aanwezig dat de Amerikanen zich op termijn terugtrekken uit de NAVO? Dat ze er denk, genoeg van hebben. Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat Amerika heel nadrukkelijk ook zijn aandacht... naar dat andere, heel belangrijke gebied in de wereld uh, uh, zal draaien. Dat is de, wat ze dan noemen de Pacific Rim de uh, Pacific, uh, uh, Pacific uh, China, uh, Japan, de uh, um, uh, Filipijnen, Indonesië, et cetera, et cetera. En Amerika zal steeds uh, uh, duidelijker zijn in het signaal van Europa. U zult uw eigen boek voor een heel ja. groot deel op moeten, gaan, uh, op moeten gaan houden. En dat betekent dat we in Europa uh, heel hardnekkig na moeten gaan denken... over hoe kunnen we onze defensies uh, efficiënter maken, effectiever maken. Voordat ze ons helemaal laten zitten en we nog niks hebben. Tot slot, en een kort antwoord alsjeblieft. Bent u beschikbaar als minister van Defensie? Ik heb geen politieke ambities. Ik denk dat ik heel veel weet van uh, strijdkrachten en defensie. Maar ik heb geen politieke ambities. Als iemand ambities. zijn best zou doen u over te halen met een goed verhaal? Nou, dan, um, dat goede verhaal heb ik nog niet gehoord. <laughs> en er zijn meer zaken uh, belang, van belang in dat soort keuzes. Ja. Dick Berlijn, hartelijk dank dat u hier wilde zijn vandaag. Geen dank. Verslaggever Joris Kreugel gaat tot aan de verkiezing dagelijks... met de politieke partijen mee flyeren. En vandaag staat D66 op de rol. Adriaan Andringa, vrijwilliger voor D66. We hebben afgesproken in Den Haag. Eigenlijk is dit een klein beetje een VVD-wijk... En je komt het op me aflopen. Ik denk, ah, daar komt de huisschilder aan. Ja, nee, dat klopt. Ik ben namelijk een... helemaal in het... Helemaal groen met wit. Vooral wit met een beetje groen. Dus dan krijg je dat inderdaad. Ja, nee, dat klopt. Ja, het is inderdaad ook echt een VVD-wijk. Daarom lopen we hier ook heel bewust rond. Het is wel een buurt waar we zien bij verkiezingen... dat als D66 het goed doet, we het ook hier goed doen. Dus het is een wijk met veel potentie. Maar waar je inderdaad wel actief aan het slag moet om mensen... inderdaad. Uh, uh, naar D66 toe te krijgen. Mensen zijn veel geneigd om VVD te stemmen... en uh, als je daar actief werk voor maakt, kan je ze omkrijgen. Vind dat je lekker praten? Ja, dat klopt. Dat uh, <laughs> draait draait ook graag. Maar door, graag, doe ik ook graag. Ja. We zijn nu bij een deur? De landelijke politiek zelf in? Of? Nee, dan, nee, nee, nee, niet, nee, in ieder geval voorlopig niet. We moeten geen Atofik-Dibis allemaal willen worden. Ik ben er veel te jong voor. Hoe oh, oud ben je? Uh, 29. Oh, nou, dat kan toch? Het kan, maar ik vind niet dat ik daarvoor voldoende bagage heb... om nu de politiek in te gaan. En wij gaan flyeren. Ja, wij gaan, uh, ja, kanvassen dus, van deur kan naar deur. Kanvassen? Ja, dat is het verschil. We gaan van deur naar deur. Ja, maar dit kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Ja, uh, maar we hebben gelukkig veel vrijwilligers. De D66 is een partij waar... Is bijna dood, hè? Ja, ja, dat is... ja. ja inderdaad, dat, dat klopt. Ja. We hebben drie zetels hadden we een jaar of tien geleden. En dat is natuurlijk weer gelukkig ja. helemaal teruggekeerd. We hebben hier in Den Haag 250 man die zich inzetten voor deze campagne. In Den Haag alleen al. Bel een stuk, SGP. SGP, nee. Liefde. Nee, SVP, kloppen. Ja in de hand en nu vooruit D66, mooie foto ja. van Pechtold. Goedenavond. Oh mijn hemel, ja. Niet ja. schrikken. Ja, wij voeren campagne voor D66. Gaat u stemmen op de 12? Natuurlijk ja, ga ik stemmen. Weet u al waarop u gaat stemmen, als ik vragen mag? Ja, maar ik trek niet zo'n t-shirt aan. Ah, oké, okay, dat is heel goed op te horen. Neem hem weer terug tot voldering. Dat neemt nog geen meer. Dat he? kan ook. Dat nee, is ook weer goed voor het milieu. Ook dat. Want daar denkt D66 natuurlijk ook aan. Zeker, nee. absoluut. <laughs> Nou, dat ging lekker soepel zo. Ja, eigenlijk geen reclame uh -huh. Stilte. Ja, grote huizen, de mensen komen van ver, hebben veel geld. Normaal gesproken VVD. Ja. Misschien D66. Hier was iemand thuis, we wilden net ja. zo heel snel het gordijn dicht worden. Ja, precies. Toch geen goed teken. Dan denk eens van, waar staan die griezels van D66? <laughs> nou, nou, hier wordt niet open gedaan. Dus dan doen we een fluitje in de bus. Geen nee-nee-sticker, dus dat kan. Goeiedag. Goeiedag. Wij voeren campagne voor D66. Ja. Zoals u uh, wellicht al ziet. En ik ja. uh, vroeg me af of ik u een flyer mag aanbieden. Ja, dat mag best. Gaat u stemmen de 12e? Ik denk het wel. Weet u al waarop u gaat stemmen? Uh, nee, dat weet ik wel niet. Zijn er vragen die ik misschien kan beantwoorden? Nee, ik uh, moet we nog verder uh, in gaan verdiepen. Dus, uh... Prima, kijk wellicht ja, maar... een keer op deze60.nl. Yes. En dan wens ik u een hele fijne ja, avond. Prima. Wat vind je ervan dat ze zo aan de deur staan? Ik vind dat prima. Maar heeft dat invloed ook? Nee, ik denk het niet. Ja, het zal natuurlijk bij veel mensen ook uh, niet helpen. Maar ja, het punt is niet: kijk, het is niet iedereen die je aanspreekt die meteen zegt, nou ben ik overtuigd. Dat ja. kan je nooit halen. Maar als je gewoon in zo'n wijk vijf of tien mensen ineens treft die het wel interessant en daar wel iets uithalen, is dat natuurlijk top. En zeker als zij dan ook nog hun buren overtuigen, dan ben je natuurlijk helemaal een stuk verder. En zo werkt het wel door gewoon mensen één voor één te overtuigen, die dan nou ook weer overtuigen, zo bouw je een partij uit uiteindelijk. En straks tussen drie en half vier vanmiddag meer over het canvassen van D66. Naast mij is aangeschoven Ferry de Groot. Ferry, de lijnen gaan zo weer open, zodat mensen hun politieke beklag kunnen doen? Ja, na uh, twee minuten over elf of zo, want we moeten eerst wachten tot de ster klaar is enzovoort enzovoort. Dan staat nummer 0800 1121 staat open. En daar kan je je klachten over de politiek kwijt. Maar je kan ook je klachten over de radio kwijt, over mij, over jou... En uh, ja, verliep. Ja, uh, ja, wat, wat, wat ja, je. maar in je opkomt. Wat, ja, precies. Wat je kwijt wil, dat kun je bij mij 0800 1121.